11 uur, na net wel met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft de lijst vrijgegeven met chemische stoffen die lagen opgeslagen bij chemie -pek in Moerdijk.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 Gisteren werd ook dioxine aangetroffen in kippenvlees van een bedrijf in Noord-Rijn-Westfalen. De melk van boerderijen in de getroffen gebieden blijkt nergens besmet te zijn. De Duitse minister van Landbouw zei vandaag dat justitie de verantwoordelijke voor het dioxineschandaal hard moet aanpakken. De besmetting is veroorzaakt door vergiftigd veevoer van het Duitse bedrijf Harles und Jentsch.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 De ziekenhuizen denken volgens een enquête van de NOS dat de korting duizenden banen gaat kort kosten. Ook denken ze dat behandelingen moeten worden geschrapt en afdelingen moeten worden gesloten. In Iran is een passagiersvliegtuig op een binnenlandse vlucht neergestort en in stukken gebroken. Ongeveer 30 van de ruim honderd mensen aan boord hebben het ongeluk overleefd. Er zijn 70 doden geteld. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de hevige sneeuwval in het noordwesten van Iran. De Boeing van Iran Air was onderweg van Teheran naar Urmia... en voor ongeluk tekort voor de landing. In Iran gebeuren vaker ongelukken met verouderde en slecht onderhouden vliegtuigen. In 2009 stortte in hetzelfde gebied een in Rusland gebouwd toestel neer. Daarbij kwamen alle 168 inzittenden om het leven. President Obama en andere westerse leiders hebben prijzende woorden gesproken over het referendum in Zuid-Soedan. Wel waarschuwde Obama alle partijen om geen opruiende en bedreigende taal te gebruiken tegen mensen die gaan stemmen. De Zuid-Soedanezen kunnen een week lang stemmen over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. De Amerikaanse, Britse en Noorse ministers van Buitenlandse Zaken gaven een gezamenlijke verklaring uit. Daarin prezen ze ook de Soedanese president Bashir, die door het internationale strafhof is aangeklaagd. Bashir wil niet dat Zuid-Soedan zich afscheidt, maar belooft de uitslag van het referendum te respecteren. Op de eerste dag van het referendum was de opkomst enorm. Miljoenen mensen stemden voor een onafhankelijke staat. Er lijken vrijwel geen tegenstemmen te zijn uitgebracht. Het gaat redelijk met Gabrielle Giffords, de Amerikaanse parlementariër die gisteren in het hoofd werd geschoten. Ze is even wakker gemaakt en kon reageren op eenvoudige opdrachten van de artsen. De artsen zijn optimistisch over haar kansen op herstel. Giffords was een van de slachtoffers van een man die om zich heen schoot op een politieke bijeenkomst in Tucson, Arizona. Zes mensen kwamen om het leven en dertien raakten er gewond. De 22-jarige dader schoot waarschijnlijk bewust op Giffords, want hij stond vlak bij haar. Wat zijn motief was, is onduidelijk. De 40-jarige Giffords zit voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. In Kolalbo zijn Ivan Skobrev en Martina Sablikova de Europees kampioen bij het allround schaatsen geworden. Bij de mannen won Skobrev de afsluitende 10 kilometer met een indrukwekkende inhaalrace. Enkele rondes voor het eind had hij 5 seconden achterstand op Jan Blokhuizen, die in de rit voor hem had gereden. Maar in de laatste ronde wist Skobrev de Nederlander nog te passeren. Blokhuizen werd in het algemeen klassement tweede, Koen werd derde. Bij de vrouwen won de Tsjechische Sablikova de afsluitende vijf kilometer met overmacht. Irene Wüst had nog kans op goud, maar in een direct gevecht met Sablikova werd ze op meer dan 10 seconden gereden. Wüst werd in het klassement wel tweede en Marit Leenstra derde. Het weer is droog, overwegend helder. Vannacht vriest het op veel plaatsen 1 of 2 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, maar droog. In de loop van de dag komt er meer bewolking en meer wind. Aan de kust windkracht 5 of 6. Het wordt tussen de 2 en 4 graden. Morgenavond komt er vanuit het westen regen. En na morgen wordt het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Toch lelijk het spoor bijster. De piramide hadden we achter ons gelaten... maar al die andere plaatsen van herinnering... een gerestaureerde waterput, twee leilinden... waar een hoeve moest hebben gestaan, konden we maar niet vinden. Ik hield de mevrouw op de fiets aan. Oh, zei ze, dat geeft niets. Iedereen verdwaalt hier, ook mensen die in de buurt wonen. Dat is nog eens wat ik noem een bemoedigend woord. You ask me... Why I come to you?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 Forget my state of mind It's fragile Together We can enjoy the taste of dignity As long as you believe in me I'll show you my reality They said the same Didn't even ask my name Hoi, je met Refugee. Het oog heeft een hoog literair gehalte vanavond. In de eerste plaats is daar Remco Kampert, aan wie de Gouden Ganzenveer 2011 is toegekend. voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse taal. Wij feliciteren de prijswinnaar en praten met hem over het ambacht van de schrijver. In de tweede plaats is daar de Bijbel. Speciaal het boek Genesis en nog specialer het verhaal van Jozef. Nico Terlinde bewerkte het en draagt het met veel succes in den landen voor. Morgen komt er een cd van. Van preekstoel naar theater. Terlinde is hier te gast. Verder, de moorden in Arizona en de heftigheid van de reacties daarop. Ziet links eindelijk kans om terug te slaan? Daarover correspondent Ron Linker en Amerika-deskundige Maarten van Rossum. En om 5 voor 12 aflevering 4 van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Nu met Ramsi Nasser. Maar eerst de ochtendbladen van morgen. En nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 9 januari. In Iran is vanavond een vliegtuig neergestort. Het toestel van Iran Air crashte kort voor de landing in het noordwesten van het land. Thomas Edbring in Teheran. Goedenavond. Goedenavond. Er is onduidelijkheid over het aantal passagiers. Wat weet jij daarvan? Ja, zo, zover ik nu begrijp... zaten er 106 mensen aan boord... van die oude Boeing 727... van Iran Air. En die is neergestort in een... ja, vreselijke sneeuwstorm. Er was uh, mist... Uh, en, en, en, en andere slechte... weersomstandigheden. En wat het laatste nieuws is... is dat er wel tientallen mensen... levend uit het toestel zijn gehaald. En... Ik krijg net een bericht binnen van uh, het, uh, het officiële uh, staatspersbureau... die zeggen dat er tot nu toe slechts 18 doden zijn geborgen. Nou, dat is goed nieuws voor een Iraanse vliegram, want normaal gaat altijd iedereen hier dood bij, iedere, uh, bij ieder ongeluk. Is er iets te zeggen over een mogelijke oorzaak, Thomas? Nou ja, ik zei al, dit is een oud vliegtuig. Hè? En Iran heeft eigenlijk alleen maar oude vliegtuigen. Omdat er nu al bijna 30 jaar Amerikaanse sancties tegen, tegen eh, onder, vliegtuigonderdelen zijn voor Iran. Dus je moet je voorstellen, die vloot, die, die vloot hier bestaat uit oude Boeings, oude Fokkers, Nederlandse Fokkers. En ook een heleboel Russische Tupolevs. Nou, met name die Tupolevs, die vallen ieder jaar wel uit de lucht. En eh, ja, persoonlijk eh, raad ik dan ook iedereen af om een aan nemen hier in Iran. Dankjewel, Thomas Erdbrink. Artsen zijn voorzichtig optimistisch over de herstelkansen... van het Amerikaanse parlementslid Gabriel Giffords. Ze werd gisteren van dichtbij in het hoofd geschoten... tijdens een politieke bijeenkomst in Tucson, Arizona. Congressman Giffords is able to communicate with us this morning... through following of simple commands. And we're very encouraged by that. Naast Giffords vielen nog 13 gewonden en zes doden. De schutter is een man van 22. Volgens de Sheriff van Tucson is hij misschien door iemand geholpen en heeft hij een labiele persoonlijkheid. Wat een bezielde weten wij niet. Hij weigert te praten. De sheriff legt een mogelijk verband met de toon van het politieke debat in Amerika. De woede, de haat en de onverdraagzaamheid zijn buitensporig, zegt hij. Labiele figuren reageren extreem op die giftige taal. When you look at unbalanced people, how they respond to the vitriol that comes out of certain mouths about tearing down the government, the anger, the hatred, the bigotry that goes on in this country is getting to be outrageous zuid soedan lijkt hard op weg een zelfstandig land te worden. Op de eerste dag van het referendum over onafhankelijkheid... vormden zich lange rijen voor de stembureaus. Eindelijk is het zover, zeggen de zuid soedanese Voor deze dag is lang gevochten en zijn miljoenen doden gevallen. Het is een speciale dag voor ons. Het is een dag waar we voor Het is een dag waar 2 miljoen mensen voor for. En dit is een nieuw begin in zuid sudan Ook voormalig kindsoldaat Konkelai stond in de rij. Elf jaar geleden vluchtte hij naar Nederland en werd bekend door zijn rol in de film Wit Licht met Marco Borsato. Ja, alles wat ik meegemaakt heb, het is waardevol om alle die dingen mee te maken, zodat je vandaag in de rij mee mogen staan. Konkelei studeerde internationaal recht in Nijmegen en wil nu zijn land helpen opbouwen. Met zijn voeten en handen in de klei staan, noemt hij het. Ik vind het beter om het hier gewoon met mijn voeten en handen in de klei staan en, en meedoen. Het referendum duurt een week. Het hoge water in Limburg heeft een leven geëist. Een man van 52 jaar sprong ten zuiden van Roermond... zijn hond achterna en werd meegezogen. Door de sterke stroming is de persoon onder het water onder de weg doorgetrokken. En uh, de zoon heeft al proberen te redden aan de andere kant van de weg, maar dat is niet gelukt. Het waterpeil in de Maas stijgt nog steeds, maar de maatregelen die sinds de grote overstromingen van 1995 zijn genomen lijken te werken. Inwoners van dorpen als Itteren en Stijl hebben voorlopig niets te vrezen, al blijft het spannend. Vijftien jaar terug was het hier een drama. stond het hier ja, eigenlijk allemaal onder water. Grote overlast, wateroverlast. En ja, we hopen dat dat nu niet meer gaat gebeuren. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En nu ga ik met Trudy Vendrig haar overzicht van de ochtendbladen van morgen voorlezen. In een open brief in de Volkskrant luiden Turkse Nederlanders de noodklok. Een tiental professionals noemt de positie van de Turks-Nederlandse jongeren bijzonder zorgwekkend. Hun binding met de Nederlandse samenleving neemt in rap tempo af, waardoor ze in een maatschappelijk isolement dreigen te raken. Een groeiende groep Turks-Nederlandse jongeren is daardoor vatbaar voor islamitische radicalisering en glijdt af naar het criminele circuit, schrijven ze. Onder de professionals zijn een bedrijfsadviseur, een ondernemer en een pedagoog. Zij hadden een denktank opgericht en klopten aan bij de overheid en de politiek. Maar volgens de Turkse Nederlanders wordt er niet geluisterd... en worden hun zorgen niet serieus genomen. De briefschrijvers wijzen niet alleen naar het gure maatschappelijke klimaat in Nederland... maar steken ook de hand in eigen boezem. Een van de problemen is volgens hen een gebrek aan aansprekende leiders... van Turks-Nederlandse origine. Het onderzoek naar kinderen die zijn ontvoerd of zijn vermoord... moet onder leiding komen van landelijke politiespecialisten. Daarvoor pleiten volgens de Telegraaf bronnen binnen de politie. Aanleiding zijn de talrijke fouten die bijvoorbeeld zijn gemaakt... bij het onderzoek naar de ontvoering en de moord op het Dordtse meisje Millie Boele. Het korps Landelijke Politiediensten heeft hierover geen oordeel, maar wil wel kwijt dat al jaren jaloers wordt gekeken naar het organisatiemodel van België en de Verenigde Staten. Bij onze zuiderburen begeleidt een landelijke politieafdeling het recherchewerk bij ontvoeringen. Amerika kent mobiele teams met experts die zijn uitgerust met alle denkbare hulpmiddelen. In ons land heeft het korps landelijke politiediensten alle kennis en middelen in huis. Denk aan gedragsdeskundigen, speurhonden en helikopters. Maar het probleem is dat de regiokorpsen zelf beslissen of zij de KLPD bij een onderzoek inschakelen. In het AD een spits aandacht voor de horeca. Volgens Spits gaat het slecht. Restaurants zien de omzet voor het tweede jaar op rij flink dalen. En discotheken zijn de afgelopen twee jaar bijna een derde van hun omzet verloren. Alleen in hotels lijken de economische crisis een beetje te boven te komen. De cijfers komen van het Food Service Instituut Nederland. Dat is een kennisinstituut dat zich richt op de horeca. De verwachting is dat veel restaurants de prijzen moeten gaan verlagen. Vooral supermarkten zijn geduchte concurrenten... want die verkopen steeds luxere producten. Bovendien moet ook de gemaksvoeding niet worden uitgevlakt. Steeds meer mensen nemen een snelle hap mee bij verkooppunten in winkels... zoals Ikea, Laplace en de Hema. De brand op het industriegebied in Moerdijk heeft ook gevolgen voor de liefhebbers van spruitjes. Die worden volgens het AD de komende tijd namelijk fors duurder. De telers in de regio rond Moerdijk mogen sinds de chemische brand niet oogsten, omdat de gewassen eerst op giftige stoffen worden onderzocht. Als de oogst moet worden vernietigd, dreigt voor honderden spruitentelers in Zuid-Holland een miljoenenstrop. Het productschap Tuinbouw heeft de handel in een ruim gebied rond de strook waar de rook uit Moerdijk overtrok voorlopig in de band gedaan. De kwaliteit van de kleine kooltjes loopt daardoor iedere dag verder achteruit. Nederlanders houden van mooie, ronde en kleine spruitjes. Omdat er niet geoogst kan worden, groeien de spruiten door en worden ze minder waard. Oude tijden van weleer herleven in het Drentse Schonebeek meldt dat Nederlands grootste olieveld voor het eerst in 15 jaar weer aardolie produceert. Eind vorige maand gingen de eerste tankwagens naar de raffinaderij en deze week worden de eerste nieuwe olieputten opgestart. Na de zomer wordt stoom in de grond geïnjecteerd. De nieuwe techniek maakt dikke olie vloeibaar zodat die gemakkelijker naar boven kan worden gepompt. Tussen 1948 en 1996 werden er met jaarknikkers 250 miljoen vaten omhoog gepompt. Dat is een kwart van het totale volume van het olieveld in Schonebeek. Het veld bleek eind jaren tachtig voor de na NAM niet meer rendabel... toen de resterende stroperige olie steeds moeilijker te winnen bleek. Bovendien daalde de olieprijs. De jaaknickers werden verkocht aan Venezuela. Maar Schonebeek werd niet afgeschreven. Natuurlijk niet, zegt de NAM. We hebben het over een van Europa's grootste velden. Olie verzuurt niet, die wordt alleen maar meer waard.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 too far Het was Dennis Kolen, een Nederlandse singer-songwriter met Breaking Your Heart. Waarom die schutter in Arizona, gisteren zes mensen onder wie een federale rechter doodschoot... en het democratische congreslid Gabriel Giffords in het hoofd schoot, is volkomen duister. Maar de discussie over zijn motieven en het verband met het harde politieke klimaat is al in volle gang. Ik praat daarover met historicus Maarten van Rossum. Maar eerst naar correspondent Ron Linker in Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het laatste nieuws over de schietpartij rond? De afgelopen uren is de formele aanklacht naar buiten gebracht. Uh, daarin onder meer ook de, de vijf punten die daarin staan. Hè, over moord met voorbedachte raden, poging tot, moord, uh, poging tot moord van een congreslid. Maar er staan ook uh, documenten bij waar we iets meer kunnen weten... over de omstandigheden waaronder uh, die schietpartij plaatsvond. Er is huiszoeking gedaan in het huis van de Schutter. En daar is een enveloppe gevonden in een kluis. En daar staan handgeschreven boodschappen op als... ik heb het allemaal gepland, mijn moordaanslag... En, Naast de naam van Gabriella Giffords staat dan ook zijn handtekening. Blijkt ook dat er eerder contact is geweest tussen deze schutter... en het congreslid in 2007 hield zij een, eigenlijk hetzelfde soort campagnebijeenkomst als nu. En daar was hij ook bij. Hoe weten we dat? Ze hebben een bedankbrief gevonden waarin het congreslid hem oh. bedankt voor de aanwezigheid daarbij. Hé. Hey. En uh, nou, we hoorden de sheriff in het nieuwsoverzicht. Het is opmerkelijk dat die direct een link legt met het uh, politiek klimaat, hè? Thank <laughs> you. Ja, de sheriff die sprak daarover. Hè. Die zei uh, dat uh, um, Arizona het mekka is geworden van de onverdraagzaamheid in Amerika. En uh, ja, het blijkt dat heel veel mensen zich in dat beeld herkennen. Hè, kijk ook uh, naar dat kiesdistrict waar Giffords zit. Dat is een uh, traditioneel republikeins kiesdistrict... waar zij nu voor de derde keer gekozen is. Uh, waar afgelopen november een hele felle strijd is gevoerd. Zij heeft nipt gewonnen. Maar uh, de afgelopen maanden hebben we incidenten gezien in die, uh, dat kiesdistrict. Bijvoorbeeld toen... Toen zij ja stemde voor Obama's zorgwet. Toen de dag erna werd de kantoor de ramen ingegooid. Uh, een campagnebijeenkomst in augustus is een, is een pistool gevonden. En de sheriff leek te refereren aan dat politieke klimaat daar. En het spreekt mensen aan. We moeten er wel bij aantekenen dat het verband tussen dat politieke klimaat... en het mogelijk motief van de schutter niet is uh, bekendgemaakt. Niet is duidelijk geworden tot nu toe. Dat moet nog blijken nee, uit het onderzoek. Tot nu toe niet. Uh, ja, inderdaad. Maarten van Rossum. Arizona als het Mekka van de onverdraagzaamheid. Kun je, je daar iets bij voorstellen? Uh, ja, daar kun je iets bij voorstellen. Want dat hangt in die staat samen... en al die zuidwestelijke staten hangt dat samen met hetzelfde probleem... namelijk de zeer omvangrijke immigratie van uh, mensen uit Mexico. Deels legaal en deels illegaal. En vellen in die zuidwestelijke staten... die vinden dat de hele opbouw en aard van hun staten... daardoor wezenlijk verandert. En die willen daar een punt achter zetten. En nu is in Arizona is enige tijd geleden lokaal statelijk dus een wet aangenomen... die het politie toestaat om eigenlijk iedereen op te pakken die er uh, illegaal uitziet. En nou ja, dat leidt natuurlijk tot profiling en eigenlijk mag dat uh, juridisch helemaal niet. Uh, en dat uh, heeft daar uh, enorme politieke opwinding gegeven in de federale overheid. Het heeft dus ook geleid een... tot uh, duidelijke polarisatie in het politieke ja. klimaat. Kan je daar ja. voorbeelden van geven? Nou ja, het hele Amerikaanse politieke klimaat is natuurlijk in de afgelopen twee jaar zwaar gepolariseerd geraakt, voor zover dat dat al niet was. Maar met name van de rechterzijde is natuurlijk in de afgelopen jaar, met name ook in verband met die nieuwe gezondheidswetgeving, natuurlijk een, een, een soort van ja, een, een onzinnige fusiade van, van uh, retorische kletskoek losgebarsten van de rechterzijde waar je je vraagtekens bij kunt zetten. He, dus dat, daar heeft Sarah Palin een belangrijke rol in gespeeld. Daar speelt Fox News een belangrijke rol in. En nou ja, daarin wordt gezegd dat de president helemaal geen Amerikaan is... want niet in de Verenigde Staten geboren. Dat de president erger is dan Hitler. Dat de president een nationaal Socialist is. Dat Harry Reid, dat was de, dat is de meerderheidsleider in de Senaat... Eh, dat die in de firing line terecht zou moeten komen. Dat we dat ze misschien de, het Tweede Amendement op de grondwet maar te hulp zouden moeten roepen. Dat is het recht van de Amerikanen om, om wapens te, te bezitten en te dragen. Nou ja, dat, dat heeft een heel raar politiek klimaat gecreëerd. Ook eh, het geïnspireerd door die, door die Tea Party movement. Ja. Ik ga nog even naar Ron Linker, want er zijn dus wel aanwijzingen geweest... nu dat die dader uh, politiek actief was... maar er is nog geen enkele aanwijzing dat dat met dit optreden van hem te maken heeft. Nee, onderzoekers die uh, speuren nu in het materiaal. En uh, door uh, de opkomst van internet is het natuurlijk ontzettend... Uh, het is eigenlijk onoverzichtelijk geworden... waar precies de aanwijzingen gevonden moeten worden. Misschien wel uit uh, een aantal YouTube-beelden die naar buiten zijn gekomen... die mogelijk van zijn hand zijn. Het is eigenlijk niet meer dan, dan teksten die in beeld verschijnen. En daar uh, lijkt hij zich op te winden over grammatica, de munteenheid... Uh, de, de, de manier waarop Amerika is opgebouwd. Ik heb een aantal van die beelden gezien. Het was voor mij moeilijk om er uh, een, een eenduidend beeld naar voren te laten komen. Maar dat gaat men nu uh, doorpluizen. Kijken wat hij ook uh, vond. Misschien wel over die immigratiewet in Arizona. Die trouwens na de hand door een rechter uh, naar de prullenbak is verwezen. Daar lopen nog allerlei beroepen op. Maar voorlopig is hij niet van kracht in Arizona. Uh, het is ook duidelijk dat die Gabrielle Giffords een felle tegenstander was... van die omstreden wet die in binnen- en buitenland... wel tot heel veel kritiek leidde, uh, uh, uh, heeft geleid. Uh, het is duidelijk dat Migratie een zeer omstreden punt is in Arizona. Het is moeilijk te bepalen of deze zeer verwarde persoon... die, die schutter daar ook daadwerkelijk um, kennis van heeft genomen. Ja, maar het de omdat dat blijft natuurlijk riskant... om dat verband te leggen. Misschien is het alleen een gestoorde gek. En het is op zich riskant om, om meteen die link naar ja, het politiek klimaat te leggen. Zeker, ook een gestoorde gek opereert in een bepaald uh, geestelijk klimaat. Om het maar zo te zeggen, of er een direct verband is, daar valt naar mijn idee helemaal niets over te zeggen. Eh, al zou je uit die verwarte berichten die hij naar buiten heeft gebracht... onder andere die YouTube-berichten... wel een soort, soort link kunnen leggen bij de rare ideeën van de Tea Party Movement. Met name ja. natuurlijk het, het wonderbaarlijke idee dat de federale overheid de intentie heeft... om, om een soort van totalitaire dictatuur eh, te vestigen. En... Daar zit ook een beetje dat idee in dat, dat, dat de valuta in goud of zilver moet kunnen worden uitbetaald. He, ook, ja. dat, ook dat is ter rechterzijde wel eens uh, vaker vernomen. Maar of er een direct verband is, dat zal altijd, denk ik... En in het de, geval van zo'n gestoord iemand uh, volstrekt onbewezen blijven. Maar kenmerkend juist voor dat klimaat is dat er nu van democratische zijde... dat verband wel gelegd ja, dat wordt. Dat de, wel... de vader van Nancy Pelosi heeft ook gezegd er er één schuldige en dat is de Tea Party, of woorden van gelijke strekking... Ja, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Dan mijn, ik vind die retoriek van de, ah, de rechterkant van it, die vind ik ook volkomen gestoord. Maar voor, wat zou je er dan eigenlijk precies aan moeten doen? Dat is, dat is de grote vraag. Moet je het verbieden? Hoe ga je die retoriek verbieden? Dat is in Amerika praktisch onmogelijk mogelijk vanwege de vrije meningsuiting... die natuurlijk ook in een amendement op de grondwet is vastgelegd... Uh, uh, ik zou zelfs onderling afspraken kunnen maken... van we doen het niet meer zo gek... en we gaan, we gaan over tot een zekere vorm van redelijkheid... en proberen ja, die polarisatie te bestrijden. Een soort godsvrede. Ja, dat zou heel prachtig zijn. En wij kunnen het hier samen daar gauw over eens worden, Absoluut. denk ik. Zoals de meeste redelijke Nederlanders het daar wel over eens kunnen worden. Ook trouwens, alle Nederlanders zijn niet zo verschrikkelijk redelijk op dit punt. En ik geloof dat dat eigenlijk ook niet, niet zal werken. En daar zit je, je loopt hier tegen een heel lastig probleem aan... Heel veel politieke retoriek... die zit vol met metaforen... die of te maken hebben met de sportbeoefening. Die kunnen al vrij ruw zijn. Ja. Eh, maar die ook vaak te maken hebben... met, met, met, oor, met oorlogvoering. En dat zijn... Sarah Pelen heeft niet letterlijk bedoeld... dat die mensen in die crosshairs... dat die doodgeschoten die zouden moeten worden. Dat is, dat is een politieke metaforenstap. Ja, Betreurendswaardig. Als, als, als je al psychisch labiel bent, kan dat wel aantikken. Ja, ja betreurenswaardig, maar... Wat ik, wat ik, wat ik, ja, is, is niet het risico dat de democraten zitten in dat politieke klimaat... een beetje in de hoek waar de klappen vallen... en dat die dit drama nu kunnen aangrijpen om eens terug te slaan? Nou, dat, dat vind ik ook waarschijnlijk niet zo erg. Als je oh, maar niet, ja, maar dan wordt je, je steeds gepolariseerd. Nee, wacht even. Als je nu maar in de kritiek niets... als je een directe link legt tussen deze gestoorde jongen... wat hij gedaan heeft en die politieke metaforen... die politieke retoriek van de rechterzijde dan eh, lijkt mij dat niet verstandig, want dat zal altijd onbewezen blijven gegeven... de gekkigheid van die, van die jongen. Maar ik denk wel dat het een, een, een mooi geëigend moment is... om eens aandacht te vragen voor de totaal gestoorde retoriek... die aan de ultrarechterzijde in Amerika de normaalste zaak van de wereld is geworden. En die natuurlijk aan elkaar hangt van, van leugens, bedrog, suggestie en ja. manipulatie... op een niveau wat, wat eigenlijk ronduit verbijsterend is. Maarten van Rossum en Ron Linker, bedankt voor deze uh, beschouwing over het gebeurde in Toeson, Arizona. When I was a child, everybody smiled. Nobody knows me at all. Very late at night, and in the morning light. Nobody knows me at all I got lots of friends Yes, but then again De Weepies met Nobody Knows Me At All. Vandaag werd bekend dat de Gouden Gansenveer 2011 is toegekend... aan Remco Kampert voor zijn grote betekenis... voor het geschreven en gedrukte woord. Meneer Kampert, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Dank u. En het is natuurlijk te gênant om u nu de vraag te stellen... welke dan die grote bijdrage uwezijds aan de letter is geweest. Dat hebben we daarom gevraagd aan columnist Bert Wagendorp... schrijver Abdulkader Benali en dichter Ingmar Heidsen. Wat ik zijn grootste uh, verdienste vind is de bijna achterloosheid... waarmee hij de Nederlandse taal uh, behandelt en beoefent. Hij is, een, hij is een, echt een, een, een zoekende schrijver. Je kunt zien dat hij zoekt... Dat hij het zelf ook niet precies weet waar hij gaat eindigen. Het is een associatieve uh, schrijverschap wat hij uh, hanteert. En dan komt hij uh, soms prachtige vondsten tegen... die hij zelf waarschijnlijk ook met een glimlach heeft opgeschreven. Hij schrijft heel achterloos, hij schrijft uh, heel gemakkelijk. En ik weet dat dat niet zo is. Het is een, uh, een, een, een, een moeizame schrijver die de zinnen uh, voorzichtig moet uitbikken... en die dan tot prachtige dingetjes komt... waarvan je als je het stukje uit hebt denkt van hier heeft hij zelf ook heel veel... ...plezier aanbeleefd. Uh, Dag Remco, natuurlijk van harte gefeliciteerd met deze prijs. Ik dacht je hem al eerder, veel eerder had gewonnen, gekregen en meer dan terecht... ...omdat je volgens mij de enige Nederlandse auteur bent... ...die het sombere levensgevoel, het melancholieke levensgevoel... ...de zwaarte van het leven op een uh, ongrijpbare manier licht weet te maken. En ik denk ook oh, dat het om die lichtheid is dat lezers van alle generaties hier lezen omdat ook die lichtheid is die volgens mij uh, op dit moment zo nodig wordt gemist in onze samenleving. Dus uh, meer dan terecht en uh, broodnodig. Dag meneer Kampert, Ingmar Heitzen hier. Mag ik u van harte feliciteren met uh, de Gouden Ganzenveer. Geweldig, het is een prijs waar ik niks van wist, maar hij schijnt erg belangrijk te zijn. En ik begrijp dat hij voor u is, voor uw belang voor het geschreven woord. Uh, en uh, onmiddellijk, uh, toen u gebeld werd, heb ik vele kleintjes er even bijgepakt. En ik kan eigenlijk nauwelijks een pagina vinden... waar de rechtvaardiging van die prijs niet van afspat. Dat zijn, dat zijn allemaal pareltjes, vind ik. Ik laat hier uh, ve vele kleintjes of willekeurige pagina overvallen. Uh, 131. En ik, ik, ik, ik vind meteen een prachtig voorbeeld uit het verhaal De Bal. Het begint als volgt. Iedere keer wanneer ik een collectebus zie... denk ik terug aan de tijd dat een vriendje en ik collecteerden voor een goed doel. Dat goede doel waren wij zelf. Rijmko het mooie woorden, hè? Ja, ik zit te blozen hier. Ja, allemaal pareltjes, het zal maar gezegd worden. Ja. En zelfs, volgens Benali had u die Gouden Ganzenveer wel eens eerder mogen winnen? Nou, er dat, uh, dat zijn uh, hele goede mensen voor mij die eerbeschoren geweest. En uh, dus daar wou, wou ik me niet voortijdig tussendringen. De, de, de, u hebt een grote prijs gewonnen in 1976, hè, de PC-hoofdprijs. ja. Dat was de laatste eigenlijk. Ja, dat viel mij op, op. Dat was een hele tijd geleden. Maar ja, die was dan ook wel. Uh, Meneer Raak. Behoorlijk uh, gewichtig, ja. natuurlijk. Hè? Ja. En daarna, ja, je schrijft niet om prijzen te krijgen, natuurlijk. Hè? Dus ik heb prijzen na de PSO-hoofdprijs een beetje uit mijn hoofd gezet, eigenlijk. En nu dan de gouden En nu handen. kwam dit uh, tamelijk. Of tamelijk. Dit kwam uh, ja, uit een blauwe hemel op mij neerdalen. Ja. Een, een zoekende schrijver typeert Bert Wagendorp u. Een schrijver die zelf kennelijk niet weet waar het op uit zal lopen. Klopt dat? Dat klopt, ja. Dat klopt. Ik, dat geldt zowel voor mijn poëzie als voor de columns die ik in de Volkskrant schrijf. En ook voor verhalen die ik schrijf. Dat ik, ik begin en dan zie ik hoe het zich ontwikkelt. En dan, uh, ja, dan langzamerhand is het, blijkt het opeens af te zijn. Ja. En Abdelkader Benali, dat vond ik heel mooi. Die zegt dat u een melancholiek levensgevoel op een ongrijpbare manier licht maakt. Ja, ja, dat, uh, dat hoor ik graag. <laughs> <laughs> en te, en dat dat zo van belang is, omdat die lichtheid in deze tijd juist zo broodnodig is. Ja, ja, maar goed, dat is mijn toon altijd geweest. Hè. Het, het is niet speciaal toegepast nu voor deze tijd. Trouwens, ja, alle tijden waren altijd een beetje. Tot uh, weermoed ja. wel. Maar Bij mijn toon is uh, vat het, ik, ik vat het dingen lichter op dan, ik, dan misschien dan wel gewenst is, zou je kunnen zeggen. Maar het is misschien ook schijn, want Bert Wagendorp ook zegt die, die, die stijl van kampert. Het lijkt gemakkelijk, haast achterloos, met een glimlach geschreven. Maar in werkelijkheid is het een moeizaam proces, een moeizaam schrijver. Klopt dat? Nou ja, dat klopt wel. Maar het, het wekt een beetje de indruk alsof ik in een grote worsteling voortdurend verkeer. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Het, is, het begin is altijd moeilijk te vinden voor alles ongeveer wat ik schrijf. Maar als het helemaal op dreef raakt, dan gaat het uh, zonder al te veel uh, inwendige kern. Maar wel veel schrappen en herschrijven? Nou, zo min mogelijk. De laatste jaren merk ik dat ik meer herschrijf en, en, en schrap en dingen daaruit haal en soms door andere dingen vervang. Vroeger ja, was het af voor mij en dan was het ook af en dan ging het naar de kant of naar de uitgever. En dan dacht ik dat het zo wel goed was. Daar ben ik een beetje van teruggekomen. Je zou juist zeggen dat het met de klimmen daar jaren gemakkelijker en routineuzer wordt. Nee, ja, dat, ja, dat, dat had ik ook gehoopt <laughs> toen ik jonger was. Maar <laughs> dat is niet zo, nee. Het, het blijft uh, zo hetzelfde, uh, ja, toch enigszins een, een vechtpartij met woorden en, en ideeën. En, uh, en de laatste jaren uh, duurt het wat langer voor ik het uh, zo concreet mogelijk op papier heb gekregen. dat ja. is eigenlijk het allereerste dat u heeft gepubliceerd? Weet u het nog? Nou ja, het allereerste, dat, dat begon uh, in 1949 of 1950 in een blaadje dat ik zelf had opgericht met de Rudikausboek. Dat heette Baak. Ja. En daar kwamen wat gedichten in. En, en, en bijna direct daarna, ik was ook met verhaaltjes begonnen. En toen een jaar daarop gaf de arbeiderspers een uh, bundel verhaaltjes van me uit. Eentjes voeren gegeten. En ja, en zo is het dan steeds maar verder gegaan. Ja, ja en dan hebben we het dus over een schrijverschap van, van 61 jaar. Hebt u, hebt u ja. zelf een scherp overzicht van wat u in die tijd allemaal uh, geschreven en gepubliceerd hebt? Nee, dat dus nee. heb ik niet. Maar ik heb wel een lijstje ergens liggen. Nee. Maar, waar ik nooit in kijk. Oh nee. Wat... Want, wat uh, ja, want ja, nee, ja, dat inkijken. Ja, het zijn dingen die je gedaan hebt. Hè? En dat uh, eigenlijk voor mij tellen ze dan niet echt meer. Ja. Het, wat je aan het doen bent en wat daarna komt, dat telt. Wat, wat elke beschouwer daarbij altijd weer opmerkt is uw veelzijdigheid. Hè? Poëzie, romans, verhalen, columns, scenario's, kinderboeken. Zijn al ja. die genres u even lief? Ja, ja. Maar één boek vind ik meer. Kinderboeken heb ik een paar keer gedaan. Maar dat is niet helemaal mijn genre merk ik of ik, ik schrijf toch liever uh, poëzie en proza. Ja, en dat doet u allebei uh, nog. U dicht nog en uw Ja, ik doe het allemaal nog, ja. Ja, behalve ja. de kinderboeken. Oké. Okay. In de in NRC Handelsblad zei u een paar maanden geleden, dat vond ik heel mooi. Mijn natuurlijke neiging is te schrijven. Schrijft ja. u elke dag? Ja, toen zei Morgen moet ik bijvoorbeeld de hele dag naar Brussel en dan zal het niet lukken. Nee. Ja, maar in principe hebben we elke dag. een paar uur in ieder geval. Ik, ik ben nu. Uh, ik heb een oude dag bereikt. Dus ik, als ik vier uur gewerkt heb. dan vind ik het mooi genoeg. Ja. Uh, vroeger werkte ik ook s'nachts nog en zo, maar dat, dat zit er niet meer in. Ja. En is daarvoor een vaste tijd en een vaste plaats? Daar is. Uh, een vaste plaats. Er zijn twee vaste plaatsen. Ik, ik heb uh, twee kamers. Ik woon nog in, nog in een groot huis. Dus twee werkkamers. En de ene is uh, voor poëzie bestemd. En de andere voor columns en poza, verhalen, et cetera. Ja. En, en dan werk ik op schrijfmachine. En s'morgens of s'middags? Dat doe ik uh, s'middags. Ja. Sommers uh, kost me heel lang om aan de dag ja. te wennen. En komen daar vaste rituelen aan te pas? Roken, muziek bij het schrijven? Roken altijd, maar dat Roken. kun je nauwelijks meer een ritueel noemen. <laughs> en muziek? Uh, Sommige mensen nee, kunnen nee, niet... Nee, dat heb ik vroeger gedaan wel. Achtergrondmuziek, zal ik maar zeggen. Uh, maar dat, dat leidt toch te veel af, heb ja. ik gemerkt. Het moet uh, echt stil zijn wel. In, in juni vertelde u de NRC dat uw nieuwe roman op twee hoofdstukken na af was. Wij kijken er naar uit. Ja, nou, heb ik... Uh, ik, volgens mij heb ik gezegd dat ik uh, twee toen, maar nu heb ik drie hoofdstukken af. Oh. Dus ik, en ik weet niet hoeveel er nog volgen. Dus dat kan nog wel even een jaartje duren. Maar het het, het, het gaat, speelt, speelt zich af in Noord-Frankrijk. Ja, precies. Ja. Aan, aan de kust, bij Pas de Calais. Een man die zich daar heeft teruggetrokken. Ja, ja, ja. ja een heel gevaarlijk onderwerp. Want voor ja. je het weet schrijf je zelf een doodlopende steeg in. Daar komt die man ook, komt ook in hij terecht. komt er nooit meer uit. Nee. <laughs> Mogen we de titel weten? Dat ik heb een voorlopige titel. En die heet Pas op de plaats. Maar of dat uh, de, de definitieve titel wordt, het, dat ligt een beetje, hangt een beetje van de ontwikkeling in het verhaal af. Dus dat weet ik nog niet precies nu. Ik ben wel bezig met nieuwe poëzie. Oh. hoop ik dat aan het eind, eind van het jaar uh, dat verschijnt een bundel. Waarvan ik nog geen titel heb. Overigens. Ja. Hm. Als je die ook wil weten, bedoel ja, ik. Ja, eigenlijk wel, maar die heeft ja, niet. Ja, nee, die moet er nog uitrollen. Oké. Okay. Nieuwe roman, nieuwe poëzie. Nogmaals, we kijken er naar uit. En nogmaals, Remco Kampert, gefeliciteerd met de Gouden Ganzenveer. Nou, ontzettend bedankt. Back through the years, I go The Seasons of My Youth I Recall A Box Of Rags That Someone Gave Us And How My Mama Put The Rags To Use There Were Rags Of Many Colors But Every Piece Was Small And I Didn't Have A Coat And It Was A Way Down In The Fall Mama sewed The Rags Together So in every piece we love, she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sold, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore. And then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. Blessed with kids. Bridges and holes in both my shoes and my coat of many colors. I hurried off to school just to find the others laughing and making fun of me and my coat of many colors. My mama made for me, and oh I couldn't understand it, for I felt I was rich, and I told him all the love sewed in every stitch And I told them all the story Mama told me why she sewed and how my coat of many colors was worth more than all their clothes But they didn't understand it and I tried to make them see that one is only poor only if they choose to be Now I know I, was rich as I could be. In my coat of many colors. My mama made for me, made just for me. U hoorde Dolly Parton Coat of Many Colors. En dat is niet voor niks, want we gaan het hebben over Jozef. En dat lied verwijst naar de veelkleurige mantel van Jozef. Goedenavond, Nico Tallinde. U wilt liever aangekondigd worden, heb ik begrepen, als toekoer. Nico Talinde en niet als voormalig dominee. Nee, zo in die hoedanigheid zit ik hier niet. Nee, maar waarom is dat? Hebt u daar een afstand van genomen? Nee, we, we nee ik heb er maar geen afstand van genomen. En ik, we hebben het nu over bijbelse verhalen die ja. ik graag vertelde. Dat deed ik natuurlijk ook toen ik predikant was. Eigenlijk wel, ja. Maar uh, nou, dit is meer de, de, de, de, de literaire kant ervan, zal ik ja, maar ja. zeggen. Ja. De aanleiding om u uit te nodigen is dat morgen een cd uitkomt... van uw verhaal Jozef de Dromenman is gebaseerd op het verhaal uit Genesis. Waarmee u een succesvolle theatertournee maakt, toch? Ja, ja, we zijn her en der in het land te vinden. Uh, ik, deze week moet ik zelfs nog naar, mee naar Antwerpen. We zijn er mee in Duitsland geweest. En ver her en der in het land uh, uh, vertel ik de Jozef-verhalen. Prachtige, gelardeerd met muziek. Gelardeerd met muziek. Ja, nou, We gaan er straks nog iets van horen. Maar eerst dat verhaal. Ik heb vandaag eens rondgevraagd over dat verhaal van Jozef. En dan zegt iedereen dat verhaal vond ik als kind het mooiste van de hele Bijbel. Ja. Wat, wat is er zo mooi aan? Ja, dat, is, dat zou ik niet weten. Want het is helemaal kwaardig. Want als we dat dan doen, in die, uh, overal in zalen en kerkjes en, en schouwburgjes enzovoort... dan zie je mensen huilen, je ziet ze lachen. Dus ze herkennen daar van alles in. Ja. Het gaat over uh, uh, gedonder tussen de broers, tussen de generaties. Het, uh, uh, het is een uh, bedrog, uh, verzoening, ja. uh, dood en leven. Er spelen van allerlei dingen in. ja. En, uh, de kredietcrisis komt er ook nog in voor. Oh, Mensen ja? herkennen dat ook onmiddellijk, eigenlijk. Hoef je niet eens uit te leggen. Die uh, verbinding maken ze zelf wel. Hoezo? Nou, dat, de, hoe dat, komt iedereen erin voor, hoe, hoe die erin voorkomt. Nou, dat is dat mooie verhaal van de farao die, die krijgt een nachtmerrie. En die ziet dat de nijl, ja. dat dat ja. gaat mis. Nou, die nijl is natuurlijk de, de, de levensader. En dat uh, dus de economie van het land. En die gaat naar de bliksem, want de, de magere koeien eten de vette koeien ja, op, ja, ja. en de magere aaren eten de vette aaren op. Dus met andere woorden, landbouw en veeteelt, naar de, en naar de knoppen Naar de knoppen. En waardoor komt dat nou? Nou, dat weet hij niet. Ja. En er worden, worden de hele raad voor het, wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid wordt erbij gehaald. De geestenbezweerders en duiveluitdrijvers. Die hebben geen idee wat er aan de hand is. Ja. Nou, dat is meneer Greenspan. Dus je zegt, van, waar zijn, ja. waar zijn al die dollars nou gebleven? Dan zegt ja, hij, we zijn van, ja. uh, Dan moet Jozef ja. uit de put komen Omdat, om, ze, uh, om de zaak weer op de rails ja. te zetten. Ja, de hoofdlijn van het is, is Jozef wordt door zijn jaloerse broers verkocht naar Egypte. En kan daardoor later, doordat hij daar een hoge positie krijgt, met de farao zijn hele familie van de hongerdood redden. En wat mij dan treft is, dan spreekt hij zijn broers ook vrij... van die wandaad. van dat verkopen, door te zeggen... ja, het was dus eigenlijk de hand van God die jullie daarbij geleid heeft. Is dat nu christelijke vergeving? Ik denk als ongelovige, ja, zo kun je alles goed praten. Ja, nee, ik denk dat hij meer... hij zoekt naar woorden om... om uit te drukken dat hij zo dankbaar is dat het gedonder afgelopen is... en dat ze elkaar kunnen vergeven. Want ze hebben elkaar ook het nodig aangedaan. En dat dat nu achterdrukt. Ja, en niet dan gaat uh... hij in religieuze taal zitten om, uh, om zijn ontroering daarover te uiten. Ik ja. denk dat dat de grap is. Waarom hebt u juist dit verhaal uitgekozen om mee de theaters in te gaan? Ik bedoel, wat wilt u de mensen ermee vertellen? Ik wil er, ik wil er niks mee vertellen. Nee? Ik wil, nee, ik wil een prachtig stuk wereldliteratuur uit de Heilige Schrift uh, <lacht> vertellen. Ik heb er geen... Uh, geen domineesbedoelingen. Dan maakt dus meer. echt geen dominee meer. Er nee. is geen boodschap. Ja, de, de, de, de boodschap zit in het verhaal. Maar er zitten dus meerdere boodschappen in dat verhaal. En, en, uh, en het, is, het is bovendien het is, het is, het is prachtig om naar te luisteren. Het is vervelend het is nou, literatuur. En mensen die daar in, die, in, die, in onze zalen zitten, of in de kerken zitten... waar we dat dan doen, die kennen dat verhaal van Haver tot Gort... en zijn niet te min gefascineerd van A tot Z... omdat het toch spannend is. Ja. Dan gaan we dat nu doen, daarna luisteren. U hoort uh, Nico Talende. En wie zijn de muzici? De muzici zijn Leija Hirsch, uh, die zingt Jiddische en Hebreeuwse liederen erbij. Uh, Peter de Leeuw, viool. En uh, <coughs> Gertru Pasweer, die speelt de harp. Ja. En uh, we wouden een stukje laten draaien. U leidt het in. Ik leid het in. Uh, met, het, met de woorden dat Jozef tegen zijn broeder zegt nadat al het. Alle leed geleden is het kwade dat wij elkaar hebben aangedaan... moeten we vergeven en vergeten, want alles is nu ten goede gekeerd... als een geschenk uit de hemel, zowel voor jullie als voor mij. Jozef en zijn broeders vielen elkaar om de hals. Zij weenden van geluk. Dat u daar nu staat na nou, uw emeritaat als Nico Tallinn en niet als dominee. Bent u daardoor vrijer in die, in die rol? Oh nee, nee. Nee? Ik voelde me, nee, ik voelde me op de kansel van de Westerkerk net zo vrij als nu uh, op het podium. Oh. Maar al bent u geen dominee meer, u kiest dus wel uh, voor verhalen uit de Bijbel. En u brengt ook Job en Hooglied. Ja, maar ik heb ook een programma met gassidische verhalen... van, van, van Boeber en, ja. en, uh, en Elie Wiesel, bijvoorbeeld. Dus, uh, en ik heb ook ieder jaar een ganuka-programma. Dat is natuurlijk het mooie Joodse feest van, van, uh, van verhalen in de donkere wintertijd. En uh, dan hebben we ook weer zo'n zo half-Joods programma met, uh, met ganuka-verhalen. Ja. Ja, ik vraag dat, omdat het, toen ik die cd hoorde, ik me afvroeg... of misschien theater, tv, musical, al die vormen... misschien een betere manier zou zijn om de Bijbelse boodschap over te brengen... dan via die preekstoel. Het is in ieder geval een andere en hier en daar kan het beter zijn. En, en zeker wanneer er geen, mensen niet meer onder de prikstoel gaan zitten. Nee, <laughs> want ja, dat zijn ook steeds minder mensen. Dat zijn er ook steeds minder, ja. En die ja. moet wel naar nieuwe vormen gezocht Ja, die moeten in ieder geval zorgen dat dat, dat, kijk, dat verhaal daar zit. De, de boodschap zit, zal ik nog maar zeggen, in het verhaal. Als die verhalen niet meer verteld worden, dan, dan is het over en uit met het, ja. het uh, joods-christelijk geloof. Wat is de voornaamste boodschap die in het verhaal van Jozef zit? Oeh, oef. Nee, kan ik, kan, ik niet, kan, ik, kan ik niet zo 1, 2, 3. Uh, of ik moet een heel theologisch antwoord gaan geven, maar dan wordt het niet interessant. Nee, want toen ik het vandaag las, vond ik het vooral een mooi en meeslepend verhaal. Maar... Ja. Ja, wat het me nou vertelde van mijn eigen leven. Dat was me niet meteen duidelijk. Nee, het is wel hoe Jozef... Voor die, die, die wijst de heidenen de weg. En de, de, dat zijn de... Uh, uh, hij wijst die Farao de weg. Hoe die, hij hoe die uit die, uit die, die wanhoop van, die, van zijn kredietcrisis kan komen. En, uh, en daar heeft hij dan een mooie oplossing voor. Daar zit dan weer een boodschap in. Ja. Eerder hebt u groot succes gehad... met uw uh, zesdelige hervertelling van de Bijbel. Bent u eigenlijk... Uh, ja gaan gaandeweg steeds meer verhalenverteller worden? Ja, ik, ik, wou, ze weer, ik, wou, ik wou zorgen dat ze bleef, blijven leven. En dan moeten ze verteld worden, want de schoonheid zit hem in de vertelling. Uh, maar ze moeten ook worden uitgelegd, want het zijn verhalen van, van, van 2-3 jaar geleden... Die, die zonder uitleg voor consumptie eigenlijk niet geschikt zijn. Dus wat ik probeer is ze opnieuw te vertellen en tegelijkertijd de uitleg er doorheen te weven. Ja, en u moderniseert de taal ook? Ja, maar niet, eh, niet al te krampachtig. Nee, nee. Maar, maar ik, ik moderniseer het Ja, Laten we zeggen bij Jozef, eh, die wordt verkocht aan een karavaan met balsem, gom en hars. Ja. Nou, en niemand weet waarom dat is. Wordt iedere keer herhaald. Door de, een goede verteller herhaalt dat. Dat was ik vandaag. Ja. Ja, ja. En waarom is dat met balsem, gom en hars? Daar worden, daar worden, dat wordt gebruikt voor mummies. Dus, dat ah. gaat, dus Egypte staat natuurlijk in, in, in deze verhalen voor het dodenrijk. Nou, dat moet je dus niet wezen. En die balsamgom en hars gaat dus ook naar dat dodenrijk toe. Ja, ja. En, en, en ze moeten uit dat dodenrijk weg, op naar, uh, op naar... Nou ja, daar moet je dus niet ja. wezen. Dat nee. is een, uh, je moet dus niet in Egypte zijn. En daarbij is Egypte natuurlijk dus niet het geografische Egypte... maar staat voor ja, een land waar je niet moet wezen. En dat is een land met, van piramides met ja. één faro aan de top... en een uh, anonieme massa eronder. Ik wijs er nog één keer op. Morgen verschijnt de CD, Jozef, de verhalenman van uh, Nico Tellinde. Het is vijf voor twaalf. De jaarlijkse Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. In de aanloop naar de grote prijsuitreiking op 26 januari... in de Stadsgouwburg te Amsterdam... besluit het oog twintig uitzendingen... met uit die enorme stapel aan inzendingen... een van de honderd beste gedichten. Gelezen door dichter des Vaderlands Ramsie Nasser... juryvoorzitter Gerrit Komrij of zanger Huub van der Lubbe. Vanavond Ramsinasser Nasser met gedicht 987. Ja. Oftewel, ontmoeting. Daar was je dan weer. Een oude boerse kop. Niet per se lelijk. Je gaat steeds meer op je moeder lijken. Wist je dat? Je mist twee kiezen. Verder voor jouw leeftijd nog strak in het pak. Ik heb je goed bekeken toen onze zoon receptie gaf. Een kort verhaal eigenlijk. Uh, ja, een uh, bijzonder kort verhaal. Het zijn eigenlijk twaalf uh, korte regels. Uh, en uh, de, de vraag die zich meteen aandient is welk verhaal wordt er eigenlijk verteld? Wie is er überhaupt aan het woord? Uh, in het begin denk je dat alles glashelder is. Maar het gedicht roept bij mij uh, althans een heel mooie verwarring op. Uh, je, je leest het aanvankelijk uh, letterlijk, die twaalf regels. En dan denk je, oké, okay, een, een vrouw bekijkt haar man op ja. de receptie die hun beider zoon geeft, hè? toen onze zoon receptie gaf. Maar dan denk je, ja, uh, er staat ook... je gaat steeds meer op je moeder lijken. Is dat dan die man die op zijn moeder gaat lijken? Of is het ineens andersom? Is het de man die misschien zijn vrouw bekijkt? En dan ga je naar de titel kijken. Wie ontmoet wie? Want het is ontmoeting. Is dat alleen maar ironisch? Hè? Een, een koppel dat al lang bij elkaar is... en dat elkaar dan kennelijk ontmoet op een receptie die hun zoon geeft? Of ziet iemand op een receptie iemand van vroeger. Want er staat de enige reden waarom je denkt... het gaat over een koppel dat elkaar al lang kent... toen onze zoon receptie gaf. Maar die onze zoon hoeft helemaal niet op de zoon van die twee... van man en vrouw te slaan. En het kan zijn dat iemand zegt, nou ja, onze zoon gaf receptie... en toen, zo, toen zag ik jou... Dus ik en mijn man gaven een receptie en toen zag ik jou, mijn oude vlam. Ja. Dat zou best kunnen dat hier een oude vlam weer wordt gez uh, gezien... voor het eerst sinds lang. Nou, Dat vind ik het knappe. De verwarring vergroot zich alleen maar. En het zijn twaalf heel korte versen... En nou ja, de grote Harry Mullish die zei het al, kunst, of ik parafraseer, kunst moet het raadsel vergroten. Nou, dat doet dit dat gedicht op een bijzondere wijze. Zo, ook veel simpeler. <laughs> ja, want het wordt voor mij alleen maar onduidelijker. En er is ook een verwarring op een ander vlak. Het is. Je, ver, je denkt dat het iets negatiefs is. Daar was je dan weer. Een oude boerse kop. Nou, je mist twee kiezen, je gaat steeds meer op je moeder lekken. Maar er schemert iets van tederheid in door. Niet per se lelijk. Verder voor jouw leeftijd nog strak in het pak. Het lijkt alsof er aan iets van vroeger gerefereerd wordt. Er, er is een geschiedenis. En dat vind ik knap om in twaalf korte regels... eigenlijk een complexe, gelaagde geschiedenis uh, op te roepen. Dus ik vind het een bijzonder geslaagd gedicht. Dank, Ramsin Asser. Gedicht staat op onze website oogopmorgen.nl. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Max van Wezel en wordt een nieuw gedicht gelezen en bekommentarieerd door Gerrit Komrij. Het wordt tijd voor mich zu gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.